1 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Man die is opgepakt voor de moord op de Britse parlementariër Joe Cox... is voorgeleid in de rechtbank in Londen. De 52-jarige Thomas Mer wordt verdacht van moord... het toedienen van zwaar lichamelijk letsel... en verboden vuurwapenbezit. Toen de rechter hem officieel vroeg naar zijn naam... zei hij mijn naam is dood aan de verraders. Vrijheid voor Groot-Brittannië. De Labour Politica van 41 werd donderdag doodgeschoten en gestoken met een mes. Volgens de politie gaat het om een gerichte aanval tegen Cox. Bij een antiterreuractie in België zijn vannacht 12 mensen opgepakt. Volgens de Vlaamse Omroep VTM gaat het om een terreurcel die tijdens een EK-wedstrijd van het Belgische voetbalelftal een aanslag wilde plegen in Brussel. Er waren in totaal 40 huiszoekingen in 16 Belgische gemeenten. De meeste waren in Brussel.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 De NAVO-oefening in Estland, Letland en Litouwen duurt nog drie dagen. Het is een oefening met duizenden grondtroepen, gevechtsvliegtuigen en schepen op 150 kilometer van de Russische grens. Het is nog onduidelijk hoe ongeveer 30 kinderen brandwonden en schaafplekken hebben opgelopen in Schijndel. Dat gebeurde gisteren tijdens een evenement rond een hindernisparcours. Het onderzoek door het RIVM loopt nog, zegt de organisatie van de Hell's Highway Run. Volgens ouders, ouders denken dat er iets fout is gegaan met het glijmiddel dat op de glijbaan is gesmeerd. Sommige kinderen roken volgens omroep Brabant naar gloor. Of dat de oorzaak is van de brandwonden wordt nu onderzocht. Het weer, langzaam meer bewolking en vooral in het westen regen. In de rest van het land meer zon en af en toe een korte bui. Door de graad of 17. In de loop van de avond wordt het zo goed als droog. Morgen flink wat zon en 16 tot 19 graden.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 En drijft met mij, zond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor. Dus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 Je niet. Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lokten de lichten van de stad zo aan. Ben je daarom uit het dorp gegaan? Jongen toevertrouwd, neem je fluit weer op en zoek de edelwijs. In de bergen ligt jouw paradijs. Oh. Ik ben van beneden.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 U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn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 I'm gonna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 Koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mee. Niet zo van dat hebben, maar van houden de moed maar in. Ik wilde haar niet vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar voldank.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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toe geef me eerst maar een droppi, dan zeg ik heb een kopje van. Ik hou zo van jou, dat is toch wat jij horen bouwt, zoals in vroegere tijden. Ja, voor mij ben je mijn melody. Ik heb maar heel en, weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toe geef me eerst zing maar een droppi, dan zeg ik heb een kopje van. ik Yeah, I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 Als we dan, dan nog krijgen een, krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Ja, een apparaat, waar het toch niet staat om op te schieten. Om wat te troeven is, om te is, om te te schieten. Zeg nou eens, pikant, nou eens pikant van zo'n span, van zo'n span. Nou echt geen nieten, die ons ziet Zeg toch ze biedt, om op te schieten. Daarom in ons, ons eigen belang, belang maar na de, de nood uitgang Is zelf bewaard, zelf draag, maar al te vaak, maar al te vaak, om op te schieten, schieten. Zo hebt u ons veel, op uw tv, praat op uw tv. Vraag of visite Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, maar het niet staan Om op te schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. Schieten, schieten, schieten. Johnny was een Texas cowboy, maar dat dat dat dat dat dat dat dat dat een dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat hij leerde daar een Weer in Texas aangekomen. de hij opgerekt en blij. Alle meisjes kwamen er om hem heen staan. Riep Johnny: Jodel is voor mij. Oh, Johnny, laat je jodel nog eens horen. Met je arri, kun je ons arri, Oh, Johnny laat je arri, nog eens horen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 de was heel vorig spoeden? Nou was er een jaar voorbij? Of een flinke wijging in de wieg was? Johnny, is voor mij. ba ba de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 Johnny, laat je jodelt nog eens gaan. Als je jodelt, dan zijn wij verloren. Want dan kunnen wij je niet weerstaan. Zand, Zandvoort, u luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee terug op reis. In de tijd staan de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70...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 What you said Pas niet tweemaal aan dezelfde steen, maar aan het steen. Een hart van jou de wietere man, zit rond en blauw. Jouw hart is zo hard als een steen, maar ik heb... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2U.